In Ansurles in de Belgische provincie Namen zijn afgelopen nacht een vader en vier kinderen om het leven gekomen bij een woningbrand. De kinderen zijn twee jongens van negen en elf en twee meisjes van twee en vier. De moeder en een vriend van het gezin konden het pand op tijd verlaten. De vriend wilde terug het huis in om de kinderen en hun vader te redden. Maar hij liep derdegraads brandwonden op en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De brand in Hans-Jules is volgens de brandweer mogelijk ontstaan in een verwarmingstoestel in de kamer van een van de kinderen. De Koninklijke marechaussee heeft een bende opgerold die drugsmokkelde via Schiphol. Een aantal bendeleden werkten bij de bagageafdeling op de luchthaven. In totaal zijn twintig mensen opgepakt. Naast 70 kilo cocaïne zijn ook vuurwapens en grote hoeveelheden geld in beslag genomen. Het onderzoek naar de bende begon in april. Japan stevent weer af op een recessie. De Japanse economie kromp in het derde kwartaal met 3,5%, vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste krimp sinds het land vorig jaar maart werd getroffen door de aardbeving en de tsunami. Vooral de export naar China liep de afgelopen maanden hard terug. Chinezen laten Japanse producten steeds vaker liggen... vanwege het conflict tussen Japan en China over drie onbewoonde eilanden. Volgens Japanse economen wijst alles erop dat ook in het vierde kwartaal de economie krimpt. En dan is er officieel sprake van een recessie. Dan is weer nog vanochtend in het noorden een enkele bui. Verder op veel plaatsen nevelig. Vanmiddag flinke zonnige periode. Het wordt een graad of 10. Morgen veel bewolking, in de ochtend wat motregen. In Limburg ook wat zon. En dan wordt het ongeveer 9 graden. ANWB-verkeersinformatie. De dagelijkse files beginnen nu aardig op te lossen. Er staat nog 130 kilometer in totaal. De meeste vertraging bij Amsterdam en ook bij Groningen. En dat heeft te maken met een aanrijding. Op de A7 van Heerenveen naar Duitsland... staat tussen Leek en Euroborg 8 kilometer. Verkeer kan tussen Groningen en Oosterpoort er alleen... via de af- en oprit langs. Dat is een aanreding tussen een auto en een vrachtwagen. De andere kant geeft dat ook vertraging. Daar staat tussen euvel en Knopend-Europaplein 3 kilometer. Daar is één rijstrook dicht voor de hulpdiensten. Dan nog veel vertraging op de A7 Hoorn-Zaandam. Tussen Purmerend-Zuid en Zaandam 8 kilometer. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam. Vanaf Westzaan tot aan Knopend-Koenplein 8 kilometer.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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Export is de motor achter de economische groei van ons land. Hoe doen we het eigenlijk? Over een half uur cijfers van het CBS. En Jeroen Schutteijzer ging langs bij een bedrijf... dat graag de Turkse markt zou willen bestormen. Eerst naar een uit de hand gelopen opstootje tijdens een kickboxgala. Het resultaat: één dode en een zwaar gewonde bij een schietpartij in Brabantse Zijtaart. 300 bezoekers zagen dit gebeuren. Uh, het was een ruzie. Uh, ik hoorde allemaal geschreeuw en uh, ja, Harry, op een gegeven moment het slachtoffer draaide om, werd, uh, als het, werd toen hij omgedraaid werd in zijn rug geraakt door een kogel. En uh, daar, daarop uh, ontstond heel veel chaos en uh, ellende en iedereen rende weg. En uh, ja, ik ben nog steeds heel erg gechoqueerd van. Ik, uh, ik sta gewoon uh, te trillen. Het slachtoffer was iemand uit het publiek. De politie heeft vier verdachten aangehouden inmiddels... vertelt Jessica Boots van politie Brabant Noord. En uh, onder die verdachten zijn ook gewonden. En uh, de, die willen we graag beveiligen en bewaken. Boots kan niet vertellen of het schietincident iets met kickboksen te maken heeft. Daar kunnen we op dit moment uh, nog gewoon niks over zeggen. Het is nog zo hectisch in dit onderzoek. We hebben net een TGO opgestart en het onderzoek is verder in volle gang. Ja, dat TGO dat is een grootschalig onderzoek. Hans Loeve van de grootste kickboxbond, de WFCA, reageert geschokt. Echt een uh, drama. Een drama. Ten ja. eerste plaats voor de slachtoffers. Eén uh, van de twee is overleden, is inmiddels bekend. En uh, ja, een drama voor de sport. Volgens hem heeft de gewelddadige afrekening niets met de kickboxsport te maken. Nee, het heeft helemaal niks met het kickboxen te maken. Het ging ook niet om een uitslag, het ging niet om een promotor, het ging niet om twee partijen. Het is uh, een uit de hand gelopen vechtappij, precies. En uh, het uh, slachtoffer, voor zover ik weet, had niets met dat evenement te maken. Die heeft in het verleden wel evenementen gepromoot, maar was daar gewoon als gast. Louven benadrukt dat dit soort geweld niet normaal is bij vechtsportevenementen. In Nederland zijn uh, elk weekend wel uh, vier vechtsportevenementen En uh, ja, daar gebeurt nooit niks. En, uh, is vorig jaar het fout gegaan in Horen. En uh, nu dit, ja, het wordt wel uh, heel dik uitgelegd natuurlijk. En hij is bang dat dit schietincident in Zijtaart natuurlijk gevolgen heeft... voor de kickbox-gala's in de rest van Nederland. De, de gemeenten zijn al uh, afschuivend, uh, werken weinig mee aan, uh, aan, uh, aan evenementen. Uh, diverse bonden zijn al een paar keer met de overheid uh, in gesprek geweest om, om, om alles in goede banen te leiden en uh, uh, beter te organiseren ga zo maar verder. En ja, in Nederland is het nou helemaal zo dat gemeentes per gemeente mogen beslissen of zo'n evenement mag plaatsvinden. Uh, er wordt weinig aandacht aan gegeven. Hans Loeven van de grootste kickboxbond, de WFCA. We gaan door naar Mali. Het West-Afrikaanse landen gaan een troepenmacht sturen naar het noorden van, uh, van Mali. Dat is besloten op een top in Nigeria. Zo'n 3000 militairen moeten de regering van Mali gaan helpen om het gebied te heroveren op moslim-extremisten. Die het uh, daar al meer dan zes maanden voor het zeggen hebben. Afrika-correspondent Koert Linde. Koert, dat uh, klinkt toch als een doorbraak in het conflict. Vind jij dat ook? Nou, het kan zeker nog maanden duren voordat die interventiemacht er werkelijk komt. Eerst moet dit plan van de West-Afrikaanse staatshoofden worden goedgekeurd door de Afrikaanse Unie. En dan gaat het naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waar eind deze maand over dit plan wordt uh, gepraat. Dan pas kunnen de militaire voorbereidingen beginnen... In het uh, gisteren nacht aangenomen plan in Nigeria uitspraken van 3300 soldaten uit de regio en 5000 soldaten uit Mali zelf. Nou, dat Malinese leger is momenteel een puinhoop. Mali heeft absoluut geen 5000 goed opgeleide soldaten beschikbaar voor zo'n interventiemacht. En dan zijn er ook nog steeds vredesbesprekingen aan de gang. Uh, een van de drie radicaal islamitische groepen, die heet Ansar en Deze groep is vorige maand met onderhandelingen begonnen. En als die vredesbesprekingen succes hebben, dan bestaat er ook nog steeds de mogelijkheid dat de hele interventie wordt afgeblazen. Hmm. Maar het zou dus nog uitgepraat kunnen worden. het zijn die uh, extremisten daar gevoelig voor onderhandelingen? Ze zijn bang, nu uh, steeds duidelijker wordt dat de bereidheid in Afrika zelf en daarbuiten Frankrijk uh, en Amerika, dat die bereidheid bestaat om te interveneren. Nu zijn ze bang en nu proberen ze op de onderhandelingstafel eruit te komen. Maar deze groep Ansar, bestaat voor... Namelijk uit uh, Malinese strijders, terwijl de twee andere groepen bestaan uit internationale islamitische strijders. Uit Algerije, uit Pakistan, uit Soedan. Uh, en die twee uh, groepen zullen vermoedelijk niet bereid zijn compromissen uh, te sluiten. Dus de kans op succesvolle onderhandelingen is niet Heel erg groot, maar er wordt wel aan gewerkt. Kort, waarom maakt uh, uh, maak de regering in Mali, maar ook de West-Afrikaanse landen zich zo'n zorgen om wat daar in het noorden van Mali gebeurt? Omdat het de hele regio kan destabiliseren. Er zijn al aanslagen in het verleden uitgevoerd door deze groepen in buurlanden als Mauritanië, een poging de, de Franse ambassade. Op te blazen. Maar de angst bestaat natuurlijk buiten Afrika. En dat lijkt me een reële angst. dat deze groepen hun activiteiten ook uitbreiden naar Europa. Dit gaat niet zomaar om een lokale opstand. Dit gaat om een internationale samenzwering. van islamistische groepen, van radicale islamitische groepen. om de regio, maar ook daarbuiten. Uh, ...aanslagen uit, uh, uit te voeren. En je kan je heel goed voorstellen dat er dus ook aanslagen gaan komen op Franse doelen... ...in Marseille, Zuid-Frankrijk of mogelijk zelfs verder noordwaarts uh, in Parijs. En daarom is Frankrijk uh, de gro het grote trekpaard in deze interventie. Die hebben steeds uh, in de Verenigde Naties gepleit voor interventie. En ook Amerika angstig voor de invloed van islamitische radicalen... Is bereid uh, logistieke hulp uh, te verlenen aan deze geplande militaire interventie in Noord-Mali. Ja, goed. Frankrijk heeft zelfs de drones uh, toegezegd. Hè. Of die zullen ze er naartoe gaan sturen. Ook Duitsland is bereid wel uh, te helpen daar. Zou het iets uit kunnen maken, die westerse steun? Het is essentieel. Er zijn uh, wel troepen beschikbaar in, uh, in West-Afrika. Afrikaanse vredestroepen hebben een goede reputatie als het gaat om interventies. Kijk naar Somalië. Maar Afrikaanse soldaten hebben ook een aandeel geleverd. In, in Libanon, al maar een uh, land te noemen waar de VN een vredesmacht uh, heeft. Het grote... Het gebrek voor deze Afrikaanse uh, soldaten is logistieke steun. Helikopters, transportvliegtuigen, om dat gigantische gebied, een zandbak zo groot als Frankrijk, om dat binnen te vliegen en dan de uh, communicatie te onderhouden tussen die paar dorpjes in die zandbak, om militairen te vervoeren. Daar is Franse-Amerikaanse uh, steun voor nodig. En misschien ook wel zelf steun van uh, de Europese Unie. Koet Lindeijer over de situatie in het noorden van Mali... waar moslim-extremisten het heft in handen hebben. Het is 14 minuten over negen. Zoals gezegd, uh, wij wachten op de cijfers van het CBS. Komen met een kwartiertje ongeveer, nieuwe cijfers over de export. is ook belangrijk, want de uitvoer wordt altijd gezien... als de motor achter uh, de economische groei van Nederland. Maar die export stokt. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging langs bij Excellent Products in Hoeren. En ook daar merken ze de gevolgen van de economische crisis in Europa. Wordt weer een doos in elkaar gezet? Dit komt uit onze vestiging in Vietnam. Dat komt in Bullock. En wij verpakken het hier voor de klanten, klantspecifiek in, in Europa. Monique Ansink, wat is dit nou voor bedrijf? Wij zijn een productiebedrijf van spanbanden, snelbinders, sleepkabels en trailernetten. Dat zijn die netten die je ziet waarmee je dus lading afdekt op aanhangwagens. En daar kun je je brood mee verdienen. De export is hartstikke belangrijk ja. voor ons, voor Nederland. Wij exporteren naar alle Europese landen, ook naar Oost-Europa. We hebben ook een eigen verkoper in Polen zitten die de Oost-Europese markten bedient. En uh, sinds dat we in Vietnam zitten, exporteren we ook naar Australië en Amerika. En export is heel lang de motor geweest van de Nederlandse economie. Ja. En nou wordt het allemaal een stuk minder ook met die export. Ja. Merkt u dat? Ja, dat merken we zeker. In Europa zie je dat gewoon de, de verkopen teruglopen. Dus uh, we hebben nog alle klanten behouden, maar ook in de winkels gaan de, worden de verkopen natuurlijk lager. En met name in de Zuid-Europese landen. En we hadden laatst weer een order van een van onze Spaanse klanten, waarvan de productie dan vroeg van, nou, is, is die klant, was die klant er überhaupt nog? En dan hadden we al een maand of zes geen order van gehad. Maar was die klant over de kop? Nee, hij bestond nog, maar er werd gewoon veel minder verkocht. De Spaanse consument geeft geen geld meer uit. Nee, die wordt alleen maar ontslagen, hè? Ja, de omzet in Spanje is ten opzichte van de jaren voor de crisis met ruim 40% gedaald. Engeland is ook een land waar het heel slecht is gegaan. Dat krabbelt weer een beetje op, maar daar hebben we ook wel 40 tot 50% minder gedaan in de afgelopen jaren dan in de, in de groeijaren. Dus u moet naar nieuwe markten? Ja, we zijn dus nog steeds gegroeid, maar daar werken we wel keihard aan. Ik moet zeggen dat ik de laatste twee jaar echt harder gewerkt heb dan ooit. Met hetzelfde resultaat, dat is dan soms wel grappig, of een hele kleine groei. We zoeken het met name in export naar andere landen, zoals bijvoorbeeld naar Polen. Waar je ziet waar geen recessie is, en daar groeit de markt nog. En ik ben gisteren dus teruggekomen uit Turkije om daar ook te kijken of we daar ook uh, naartoe kunnen exporteren. Dat is nog een nieuw land voor ons. U bent met de premier op reis geweest? Ja, dat klopt. Goh, hoe was dat? Nou, ik vind Mark Rutte heel erg aardig en ik vind hem een heel goed boegbeeld... voor de Nederlandse export, want hij doet zijn job daar in het buitenland... echt uh, op een hele goede manier. Terwijl hij wel andere sores aan het hoofd heeft. Ja, maar als we toch met elkaar zeggen dat export de motor is van de economie... vind ik dat hij daar zijn speerpunt op moet uh, leggen. Werd u met open armen ontvangen in Turkije? Ja, zeker. Dus uh, wij hadden het gevoel dat iedereen heel erg enthousiast was. Ze zijn ook positief over Nederland. Zag ik nou net al een beetje dollartekens in uw ogen... Van... 80 miljoen inwoners in Turkije, een economische groei van 8 procent. Dat wordt handel. Ja, dat hoop ik. Kijk, als het in Spanje niet meer te verdienen is... dan moet je toch andere mogelijkheden zoeken. Hè? U ziet ze straks allemaal al fietsen met die, met die snelbinders van u. Nou, fietsen zag ik niet voor me, want ik zag eigenlijk geen fiets. Maar voor onze spanbanden is daar zeker een markt. En sleepkabels is ook een goede markt. Want het de kwaliteitsniveau van de auto's was nog niet op hetzelfde niveau als in West-Europa. Hoe meer slechte auto's, hoe beter. Ja, daarom gaat het in Polen ook zo goed. Heeft u nou veel concurrenten? De grootste concurrenten die we hebben zijn de Chinezen. En zijn die ook zo slim om die Turkse markt op te gaan? Ik zag wel wat Chinese producten in Turkije, maar nog niet zo heel erg veel. Het lijkt wel alsof Turkije toch nog een beetje een vergeten markt is. Nou, houden we zo, hè? Ja, daarom. We zeggen er maar niets over. U hoorde een bijdrage van ons eigen Jeroen Schutijzer en u hoorde de directeur van Excellent Products, directeur Monica Ansink. Het nieuwste exportcijfer over de maand september... hoort u op deze zender na half tien. In deze uitzending hadden we al de woelrat die fruitbomen aanknaagt. Maar dan is er ook nog de muskusrat. Zeer gevaarlijk voor dijken en sloten en waterkeringen. Is die ook succesvol te bestrijden? Zo ja, hoe dan wel? Hoort u zo duidelijk naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Nog steeds veel vertraging rond Groningen. Dat heeft te maken met een aanrijding. Op de A7 Herenveen richting Duitse grens. Tussen Leek en Euroborg 9 kilometer. Verkeer kan er alleen via de af en de oprit langs. Andere kant op staat tussen Euvelgunnen en Knopen de Europaplein 3 kilometer. Daar zijn middels alle rijstroken weer open. Ook nog veel vertraging op de A10 de Ring Amsterdam. Tussen oost Werf en Knopen de Nieuwe Meer 10 kilometer. Vanwege spoedreparaties is daar de rechte reisrook nog dicht. En door de lange files op de A7 is het ook vastgelopen op de A8. 28 vanuit Assen naar Groningen, voor voorknopend Julianaplein 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Peking buigen de Chinese machthebbers zich deze week over een nieuw 5 plan over de toekomst. Een van de gespreksonderwerpen is de ontwikkeling van grote steden in het westen van China. Correspondent Karen huis bezocht Chengdu, een van die steden, en keek of de mensen daar de razendsnelle groei kunnen bijbenen. Chengdu is een stad die je nooit meer wilt verlaten. Een Chinees gezegde, zeer van toepassing op Peter Kuppens. Een ondernemer uit Oorschot die al acht jaar een vastgoedbedrijf in Chengdu heeft. Achter laptop zijn ongeveer twintig mensen aan het werk... Ik sta nu in Chengdu, op de 40ste verdieping van mijn kantoor. Vanuit hier kun je heel, bijna heel Chengdu zien. Ja, dit is de snelst groeiende stad ter aarde op dit moment. Ja, het is een prachtig uitzicht. Alleen maar gebouwen, gigantische stad. Eh, bijna net zoveel mensen als Nederland. Terwijl in Nederland of in Brabant hebben heel veel mensen waarschijnlijk nog nooit van Chengdu gehoord. Nee, China is nog steeds het grote onbekende voor velen. Er is bijna geen gebouw hier, ouder dan acht jaar. Is dus dat ene grote witte gebouw dat ik daar zie, een krankzinnige architectuur, dat stond er... Uh... Dat is net opgeleverd, twee maanden geleden. Kunnen de Chinezen hier volgens jou die snelle verandering wel bijbenen? Ja, dat doet heel veel met mensen, op, op alle gebieden, sociaal, economisch. Ja, het is echt een soort uh, uh, revolutie van mensen. Iedereen kakelt een beetje door elkaar. Uh, wordt hier ook nou, hard dat gewerkt? Is... Ja, er wordt heel hard gewerkt. Een van die jonge mensen die voor Kuppers werkt is Sara, Sara ze is 28 en heeft de stad sinds dat ze geboren is non-stop zien veranderen. Yeah, it was amazing actually. During this 9 10 years it was like two decades different. Like it was a new world. Het is razendsnel gegaan. Het is nu een hele nieuwe wereld. Maar als je mensen vraagt of ze nu meer tevreden zijn dan vroeger, dan is het antwoord ja. Ask many people the question, do you feel now? I think, I'm sure, the people will tell you they are happy with the way they have now. Dat geldt niet voor de 35-jarige Liang Kang. Hij loopt met heimwee rond in een uitgaanszone... hier aan de rand van Chengdu. Hier staan nog een paar oude fabrieken, de enige die hij herkent. Mijn ouders werkten hier. In wat toen nog een geheime militaire fabriek was. Uh, uh, Do you recognize like this? No. <laughs> I used to really um, riding along. Vroeger ken ik echt iedere hoek van deze stad. So I know every corner. Nu herken ik niets meer. I can hardly find anything I used to find. Does that make you sad? Yeah, true. Um, yeah. Hij ziet ook problemen. Like my parents, and the the the world changes too quick. Voor mijn and ouders gaat die verandering echt veel talk. te snel. My parents, especially my my father, always talking about the change. Zij kunnen niet bijbenen. It's, it's so dramatic to to him. They can't absorb everything. It's kind of um, left out. Een paar oude dames zitten op straat op een plastic stoeltje de groenten te wassen. Tussen alle hoge flats in. Zij zijn wel blij met hoe Chengdu er nu uitziet. Het is een geweldige stad. Zegt ze. Nou, dat was een tevreden inwoner van de Chinese miljoenenstad Chengdu. Onze site, trouwens, meer over China. Over hoe keuzes die China maakt de rest van de wereld raken. Bijvoorbeeld, geschreven door buitenlandredacteur Martin Wiegman. Ga even naar nos.nl. .no. Ze maken 20 nakomelingen per jaar. En al die nakomelingen die knagen dan ook weer gaten in dijken. Musketratten, daar hebben we het over. In Tiel begint zo dadelijk een symposium over de bestrijding van deze rat. Joris van der Kerkhof ging vanochtend met twee deskundigen op muskusrattenjacht in de Betuwe. Nou, is een op. Oké, gaat dat lukken? Kijk, ja, ja, een taak, je snoer. Oh ja. Oké. Okay. Zo, Zo. wat, kijk. Handig. <laughs> Goed, man. Die stamvlaker ja, hebben we genomen. En waar lopen we nu naartoe? We lopen nu hier naar dat grote uh, drijfkiesje. En, daar, uh, en die gaan we even controleren of dat er een uh, muschuswap is. Dit water, dat hoort bij dat gemaal? Nou, dit is een, een uitstroom van de polder. En daar pompen ze het water uh, normaal gesproken... Uh, wat in de polder allemaal van regelslag, uh, neerslag is gevallen... dat pompen ze hier uh, de uiterwaarde op. En dat komt dan in, in de Rijn terecht. Ja, hier zit de uiterwaarde tegenover Wageningen. En de Blauwkamer, Kamer, mooi natuurgebied. Wetsbaar gebied ook. En... Uh, een gebied waar uh, muschrat en beverrat heel graag willen zitten. Dus je doet wel mooie handschoenen aan. Ja, die hebben wij aan tegen uh, brandnetels. Maar ook uh, als er dieren in zitten die we dan als de eruit moeten halen. Uh, veiligheid voor alles dus zijn onze persoonlijke beschermingsmiddelen. Ja, dat zijn handschoenen, maar die lopen tot acht ruweerle boog. Dat klopt. Ja, dat zijn hele lange handschoenen. Ja. Oh, die hebben wij niet aan. Nee. Ja, meneer heeft ook op zijn trui staan muskusrattenbestrijding. En dat hebt u niet. Dat heb ik niet. Ik ben van de Unie van Waterschappen. En, ja, hij is van uh, een van de, van de waterschappen die de bestrijding uitvoert. En de Unie is de koepel die uh, ja, zeg maar de, de belangen van uh, de waterschappen in Den Haag uh, vertegenwoordigt. En van de muskusratten. Nou <laughs> ja, de belangen van de muskusratten. Het is even wat dichterbij. Kijk. Dat is mooi werk. Een vangst. De musterrat onder in die kooi. Dit is een, uh, een lokaskooi, er zitten appels in. En uh, de musterrat gaat op het plankje zitten van deze kooi. En dan kruipt hij hier naar binnen. En dan uh, gaat hij in verdieping naar beneden. En dan komt hij in een uh, compartiment waar hij niet meer uit kan. En dan uh, verdrinkt hij heel snel. Dus uh, ja, ik ben blij dat we er een hebben. Ik kan hem er even uithalen. Daar gaat hij. Zo, nou, even kijken of dat het een uh, ram of een moer is. Dat willen we graag weten. Die gaat weer terug voor de volgende. Ja, die kan weer een weekje liggen. Nou, dit is zo te zien een moer. Dat wil zeggen dat, uh, dat deze geen nakomelingen meer uh, kan, uh, kan maken. Dus, uh, blij toe. Nou is er vandaag een symposium waar de muskusschat weer eens centraal staat. Maar... Ik heb het idee, daar wordt al zo lang over gesproken. Waarom wordt er nu weer opnieuw over gesproken? Het is er allemaal wel helder wat dat beestje kan en doet. En hoe die bestreden moet worden? Ja, bestrijding, dat, dat weten we. We weten hoe we de muskelsat kunnen opsporen, hoe we hem kunnen vangen. En aan de andere kant is er ook een maatschappelijke druk om te kijken... van ja, kan het niet op een andere manier? Uh, moeten je die dijken wel veilig houden door die muskelsat te doden? Of zou je dat op een andere manier kunnen doen? Dus de dijken kun je verstevigen... Dat kost dan een hele hoop geld? Dat kost heel veel geld. Uh, praat je ongeveer over een 200 euro per strekkende meter... dat dat aan meer kosten met zich mee zou brengen. Uh, als je dan weet dat we 17.500 kilometer waterkeringen hebben in Nederland... dijken, dan praten we over heel erg veel geld. Naast die dijken gaat u op drie verschillende manieren de komende jaar kijken... hoe intensief of minder intensief u de ratten moet, moet gaan bestrijden. Dat is de afgelopen jaren blijkbaar nog niet gebeurd? Niet in de praktijk... Uh, er zijn wel uh, suggesties gedaan uit eerdere onderzoeken... van uh, ga, ga dat nou eens in de, in, in de praktijk toetsen. En dat gaan, dat gaan we nu dan doen. Het is zo bijzonder bij dit soort beesten. Hè? Dan zijn die pootjes zo omhoog nog. Alsof ze ook nog... Je ziet ze bijna nog vechten. Nou... Of is het gewoon een romantisch beeld? Ja, blad, ik denk door, het wel. Uh, het, uh, het is denk ik een natuurlijke reactie. Hij is, uh, hij is verdronken en uh, ja, goed. binnen een aantal seconden is hij dood. Dus. Ruben Verwoerd en Dolf Moerkens waren op Muskus, rattenjacht en Joris van der Kerkhoff jaagde mee. Ja, zo is dat. Nou gaan wij nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die uh, is uh, op het dak bij Hoogkaterijnen. En um, Mark Robin, jij hebt gesproken. Jij spreekt met de kunstenaar die daar op het dak zit, Melis Sment. En die ja. wil weten, hoopt te begrijpen... wat nou de ideeën waren die ja. de ontwerpers van Hoogkaterijnen inspireerden. Is hij daar nou een beetje achter? Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Melle Smetsen is op zoek naar de ziel, als ik dat zo mag samenvatten... van het winkelhart van Nederland, Hoogkaterijnen. We zijn trouwens even afgedaald op het gepeupelniveau. We zijn nu op het niveau waar de mensen allemaal uit de trein komen rennen... en dan in de bus en verder gaan. Melle, ja, je bent natuurlijk nog maar net hier. Je blijft de hele week hier, hè? toch? Ja, ik uh, ben verse, Ver vers bewoner. Net Dit is jouw nieuwe plek nu, Hoogkaterijnen? Dit is mijn nieuwe thuis voor een week. Wat zoek je precies? Ja, ik, euh, ik, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar de ziel van deze, deze plek. Van deze enorme betonnen kolos. Ja. Heeft hij wel een ziel, is de vraag? Geen idee. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik hier ben, om dat te gaan onderzoeken. Hoe ben je op het idee gekomen om hier op het dak in een tent te gaan staan? Nou ja, op het moment dat je naar de wc moet, uh, als je honger krijgt of als je uh, begint te stinken, dan uh, leer je een plek pas echt kennen. Want dan moet je je namelijk wassen, uh, je moet ergens eten vinden en uh, ja, dan, kom, uh, dan, dan komt eigenlijk de ware aard van een plek pas boven. Ja, ja, nou zijn er natuurlijk vele plekken waar je een tent neer kan zetten. Wat is jouw fascinatie met uh, hoogkatarijnen? Ja, Hoogkaterijnen is eigenlijk uniek omdat uh, je hier samengebald op een heel klein stukje grond uh, de discussie ziet die na de oorlog is gevoerd over wat is nou eigenlijk de stad en van wie is de stad en waar gebruik je een stad voor. Ja, en die is hier dus in, in stenen neergezet, die discussie. Want uh, natuurlijk, uh, als je het ene bouwt, ja, uh, is iemand anders weer tevreden, ontevreden. En, en zo is dit een soort patchwork, een uh, soort collage geworden... van allemaal ideeën over waar de stad allemaal moet voldoen. En ja, uh, mensen noemen het lelijk, maar ik vind het echt een... Uh, dit is een, uh, een soort snoepwinkel van ja. mij van uh, allerlei uh, vervlogen idealen en ideeën... Van, uh, uh, ja, de jaren 60, ja of 70 zo. Spreekt jou enorm tot de verbeelding? Uh, ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je ervan uh, gaat maken en wat je hier gaat ontdekken... de komende dagen en nachten in die tent en in dit gebouw. Want je gaat het natuurlijk helemaal verkennen en uh, je eigen maken. Mm -hmm. Zeker weten. Ik zag net al op de rand, vlakbij mijn tent... heb je dus de, de patatduivenrichel. Er zit allemaal, ah, allemaal daar zitten patatduiven. ze. Ja, dus ik ga, een, die ik ga er een vangen natuurlijk. Oh, je gaat er een vangen? dat ja, ga ik proberen. Heel veel plezier hier in Hoogkaterijnen. Dank je wel. Groeten uit Utrecht. En op Hoogkaterijnen. Mark Robin Visser, dank voor vanochtend. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Op Radio 1 neemt de K over. Sven Kokkelman, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Uh, vandaag moet duidelijk worden of de VVD en de Partij van de Arbeid... iets hebben bedacht voor uh, die uh, halve kabinetscrisis, zal ik maar zeggen. De zorgkostenperikelen. En of hun oplossingen genoeg helderheid biedt... om morgen het debat over de regeringsverklaring te gaan voeren. Daarover ga ik uitgebreid praten met Kees Boonman, politiek commentator. En uh, Litouwen is lid van de Europese Unie... Maar wat blijkt nu? Oud-KGB'ers blijken daar nog steeds aan de macht. En dat levert daar uh, een enorme rel op. Daarover gaat het zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu de CBS-cijfers over de export. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Een woningbrand in België heeft aan vijf mensen het leven gekost. Het zijn een vader en vier kinderen van 2, 4, 9 en 11 jaar. De brand was in Anne-sur-Lès, in de Belgische provincie Namen. CPB komt dus vandaag met de doorrekeningen van de alternatieven voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. De coalitiepartijen VVD en PVDA willen zo snel mogelijk een alternatief presenteren voor het omstreden plan. Verwacht wordt dat de partijen vanmiddag een spoedvergadering hebben. De Maris heeft een bende opgerold die drugsmokkelde via Schiphol. Er zijn twintig mensen opgepakt en er is 70 kilo cocaïne in beslag genomen. Een aantal verdachten werkte bij de bagageafdeling van Schiphol. En zometeen komen de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederlandse bedrijven, wat hebben zij verkocht in het buitenland? Op dit moment zijn de cijfers nog niet binnen. Dus het wachten is daarop, wellicht bij Sven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie, nog veel vertraging rond Amsterdam... dat heeft te maken met de nasleep van een aanrijding op de A9. Ik begin met de A7, Heerenveen, richting Duitse grens... tussen Leek en Euroborg nog 9 kilometer. Dat was ook een aanrijding, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De andere kant op richting Groningen staat tussen Euvelgunnen... en knopen de Europaplein 3 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam, tussen Afrit Weidewormen en Zaandam 6 kilometer. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Knopend Koenplein 8 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp nog 10 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Oostzaan naar Werven en Knopende Nieuwemeer 7 kilometer. Bij de Nieuwemeer is de rechterreishok dicht vanwege een spoedreparatie. A20 Gouden Hoek van Holland, bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Rechterrijshoek is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. A28 As Richting Groningen voor het knooppunt Julianaplein. Drie kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Hoeveel klappen kan het nieuwe kabinet nog hebben? De crisis raakt ook de luchtvaartsector. Litouwen wordt nog steeds geregeerd door ex-KGB'ers. En die worden langzamerhand ontmaskerd als uh, de nieuwste exportcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend zijn. Hoort u dat ook bij ons in het ochtendhumeur van Henk Westbroek? Het is 2,5 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Mm -hmm. Marcel Dekker is vanochtend in Diemen. Waar 700 VMBO's een week lang ondergedompeld gaan worden in de veelbelovende... maar ook niet al te populaire wereld van de technische beroepen. Volg ons op Twitter. Hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen @karel.nl. Vandaag, dames en heren, moet duidelijk worden of VVD en Partij van de Arbeid... een weg hebben gevonden uit de zorgkostenperikelen... en of hun oplossing genoeg helderheid biedt... om morgen het debat over de regeringsverklaring te kunnen voeren. Intussen ging ook in het afgelopen weekend de discussie over het regeringsverklaring door... en werd er alweer een nieuwe hobbels opgeworpen. Kees Boonman, goedemorgen. Goedemorgen. Politiek commentator van Eén Vandaag en presentator van Tros Kamerbreed. Uh, is het zo dat wij dit onder normale omstandigheden... met een zittend kabinet een kabinetscrisis zouden noemen? Zonder enige twijfel. Eigenlijk uh, vinden we het allemaal een beetje vreemd... om nu al nog voor het uitspreken van die regeringsverklaring... Uh, het woord kabinetscrisis te gebruiken. Maar ja, als je plannen zo aan gruzelementen liggen... als uh, het draagplan samen te vatten is tot nul en je kan eigenlijk niet verder en je moet opnieuw onderhandelen... ja, dan is, je, dan is er echt sprake van een crisis. Ja, goed. De, de, dat zorgkostenplan, dat lijkt nu van tafel. Daarover is uh, donderdagavond en vrijdag nog gesproken. Um, uh, vanmiddag komt het Centraal Planbureau met de nieuwste doorberekening... om de middeninkomens uh, een beetje te ontzien. Kijken of die effecten die ze hebben bedacht in het afgelopen weekend of die werken. Maar intussen worden er alweer allerlei nieuwe bezwaren opgeworpen. Het ontslagrecht van de Orde van Advocaten, um, Jacques oud-fractievoorzitter uh, van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... en ook oud-staatssecretaris, heeft het over de WW. Niet verstandig om in tijden van crisis die WW uit te, kleer, te, te kleden... en zorgen dat mensen sneller in de bijstand komen. En zo is er elke dag wel iets of iemand die gehakt maakt... van die kabinetsplannen. Ooit zoiets ja. meegemaakt? Uh, nee, het is uh, eigenlijk een uh, gevoel van sneu dat ik krijg. En even tussendoor uh, vraag ik uh, de techniek, de echo van mijn hoofd af te halen, want ik hoor mijzelf uh, terug en dat is zelfs ook voor mij te veel. <lacht> um, maar goed, uh, even Stop terug... Naar de kern, zo is het beter inderdaad. Um, ja, inderdaad, het is eigenlijk nog nooit vertoond... dat iedereen te hoop loopt over elke regel in dat uh, regeerakkoord. Bruggen slaan, hè? Leuk om dat nog even te citeren, wat de titel daarvan was. Inderdaad, vanmorgen ook al de pensioenfederatie. De studenten die uh, klachten hebben. Uh, er staan ook allerlei zaken in waar de Partij van Arbeid... ook nog wel de wind van voren krijgt uit eigen kring. Want ook vanmorgen lees ik een... Uh, Column van René Cuperus, die werkt bij de uh, VR, Die Beckman Stichting, wat het wetenschappelijk instituut van de Partij van de Arbeid is. En ook hij brandt dat hele, zoals hij noemt, hervormingsmachismo. Uh, af tot de grond. Ook uh, in de Partij van de Arbeid heeft men... dus uh, vrienden die het echt helemaal uh, neersabelen, dit plan. Nee, dit is eigenlijk nog nooit vertoond. En het toont daarmee ook meteen aan... dat het kabinet uh, die radio stilte, uh, uh, dat dat echt een foute keuze was. Men had inderdaad tijdens de rit, tijdens die formatie... tijdens het uh, onderhandelen af en toe toch eens iets moeten laten lekken. Iets meer met de buitenwereld praten. Zoals uh, gisteren Jacques Wallagen dat in Buitenhof, ook Partij van de Arbeid... Zei, dat is allemaal niet gebeurd. En nu zit men met de gepakken peren. Het is niet alleen een kabinetscrisis, maar tegelijkertijd... Hè, want zo vatten we dat toch enigszins samen. tegelijkertijd is de formatie weer opnieuw begonnen, zo lijkt het. Ja, daar heeft het alle schijn van. Uh, maar morgen is er een debat om de regeringsverklaring. Gaat dat door dan? Ja, dat is natuurlijk uh, een grote vraag. Want uh, de uh, Kamer wil natuurlijk weten welk regeerakkoord ligt hier op tafel. Het ja. regeerakkoord wat gepresenteerd is, is eigenlijk in de prullenbak. Want er zullen aanpassingen worden aangebracht. En dat willen we dan weer opnieuw bestuderen. En men heeft ook weer nieuwe rekensommen van het Centraal Planbureau. Ik hoorde vandaag niets meer over het Niebuurt. Maar volgens mij is hij ook met 100.000 varianten bezig. En dat moet dan allemaal weer beoordeeld worden... En uh, ja, daar moet men weer politiek van weten te maken. Dus het zal nog een hele klus worden morgen... om uh, dan uh, ja, heel duidelijk die nieuwe plannen uh, uh, ja, te bekritiseren... en vooral te beoordelen als ja. Kamer. Dus ik moet het allemaal nog zien. Maar nog een uitstel, ja, dat lijkt me wel heel erg vreemd. Ja, en dan is de vraag wat er gaat gebeuren. Tegelijkertijd kun je zeggen... Ja, in een hervormingsperiode is het altijd zo... dat een kabinet heel veel kritiek krijgt... Ja, je krijgt altijd wel kritiek, maar er wordt toch van tevoren wel uh, gezocht... of er enig draagvlak is met de buitenwereld en als je dat kijkt als je die kritiek op zich uh, al denkt te gaan krijgen... omdat je weet dat de maatregelen die je neemt uh, vrij drastisch zijn... of om uh, uh, mastodonte te citeren, draconisch zijn... dan ga je dat natuurlijk wel heel erg goed uitleggen. En dan uh, moet je ook met het publiek praten. Nou, ook de afgelopen dagen heb ik uh, Mark Rutte, de premier, uh, nergens gezien... en nergens gehoord. Dus eigenlijk hoe langer die stilte voortduurt... hoe uh, groter en hoe heftiger het geluid wordt aan de andere kant. Dus men geeft eigenlijk... ja, het is eigenlijk een, een keeper die achter het doel staat. Zo moet je het ongeveer voorstellen. Dus ja, iedereen die kan ruim en met enthousiasme... en zonder veel problemen scoren. Ja, nou, dat doet ook iedereen. Want uh, het aantal uh, prominenten uit verschillende partijen... Uh, is vrij groot op radio en televisie en in de kranten. Uh, tegelijkertijd wordt er ook gezegd... het, vert het vertrouwen in Rutte is nog... Nog niet aan de orde? Ja, het is ook wel erg maar lastig als je dat om zo de... zegt. Ja, het feit, kijk, als de politici uh, praten over dat uh, de vertrouwensvraag nog niet aan de orde is en dat we nog steeds vinden dat hij geschikt is voor die functie, dan weten wij allemaal dat is uh, het omgekeerde taalgebruik eigenlijk. Maar dat bedoelt iedereen. Uh, het uh, wantrouwen is enorm toegenomen en we vinden me eigenlijk niet meer geschikt. Alleen heb je aan die opmerkingen helemaal niets. Want er zit, hoe dan ook, nog steeds gewoon een kabinet. En we kunnen wel spreken over een crisis. Maar zolang dat kabinet er zit, dan is er niks aan de hand. Er zijn bij mijn weten uh, nog geen verkiezingen aangekondigd. Maar we moeten natuurlijk in deze tijd niets uitsluiten. Dus zijn het allemaal virtuele opmerkingen, virtuele gegevens. En ook de peilingen, die overigens ook desastreus zijn voor de VVD in het bijzonder. Maar de Partij van de Arbeid begint nu toch ook wel. Ja, de samenstelling de zit ons eraf in de, de PVD. Ja, dat is, dat is een, een, een nood, nooit vertoond in die zin nee. wel een knappe prestatie. Maar goed, in elk geval, uh, het kabinet zit er nog. Dus op zich zegt dat niet zoveel. met jezelf nee. pijnlijk. Maar dan kun je ook zeggen: het kabinet zal er voorlopig nog wel even blijven zitten. Want VVD en Partij van de Arbeid hebben dus als laatste wel zo'n beetje behoefte aan nieuwe verkiezingen. En die hebben het vooralsnog een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus dan kun je uh, van de oppositie van alles nog wat verwachten tijdens dat debat om de regeringsverklaring. Misschien wel een motie van afkeuring of wantrouwen zelfs van Geert Wilders of zo. Maar het kabinet zal dan toch gewoon blijven zitten? Ja, het kabinet uh, natuurlijk blijft zitten. Het is, ik, ik, ik hoor nu bij wijze van spreken mensen al uh, grinniken van... jeetje, praten ze nu al over kabinetsverkies. Sterker nog, ze hebben het al over verkiezingen. Zijn ze daar in heel veel Hilversum gek geworden? Nou, ja, wij zijn niet gek geworden. Ik denk dat men in Den Haag een beetje de kluts kwijt is. Maar het is een, wel een... Uh, een uh, moeilijk te besturen situatie op dit moment. En hoe dan ook, ook al zit dat kabinet er en ook al blijft het kabinet zitten... Ja. zo beginnen met zoveel pleisters en elastiek proberen verder te gaan... dat is natuurlijk niet fijn. Maar ik hoorde van de week een pvda kamerlid dit zeggen... Uh, wij komen sterker uit de crisis. Dit, de, deze gedachte moet nog worden uitgewerkt... <lacht> maar wellicht uh, uh, uh, gaat dat straks een feit worden. Weet jij hoe dat eigenlijk gaat met dat debat morgen? Want het is, het is afgesproken. Het staat in de agenda. Het is bij de regeling van werkzaamheden in de Tweede Kamer Is het afgesproken dat het debat morgen om kwart over tien gaat beginnen in de ochtend. Uh, als nou iemand denkt, ik heb de cijfers nog niet op orde... of we kunnen op deze manier dat debat niet voeren... dan moet er toch vandaag nog een spoeddebat komen? Of Hoe gaat dat eigenlijk? Prosperen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het, het wachten is in, e eer, uh, in eerste instantie natuurlijk op de cijfers... van het Centraal Planbureau en dan gaat het kabinet... Uh, of liever zegt de onderhandelaars gaan met elkaar uh, praten. En dan moet men toch weer met een brief, met een nieuwe tekst komen... of een aangepast regeerakkoord. Allemaal uh, vrij uniek. En dan is het aan de Kamer zelf om te zeggen... ja, wij kunnen met deze informatie uh, uit de voeten. Ik denk dat er hoe dan ook wel een debat zal plaatsvinden... op de afgesproken tijd. Ja. Al was het maar omdat men dan wil zeggen dat men geen debat kan voeren... maar dan wil men natuurlijk wel ja. een paar mensen de mantel uitvegen. Maar ja, goed. Het ene en naar het andere het debat om de regeringsverklaring... is natuurlijk ook buitengewoon schadelijk voor een nieuw kabinet. Ja, ik uh, hoop wat dat betreft dat die regeringsverklaring... wel voor de kerst nog wordt uitgesproken. <laughs> Goed. Nou, dat hopen we met jou. Uh, van welk kabinet dan ook. En dan uh, zullen we dat afwachten. Morgen meer Kees Boonman vanuit Leiden in dit geval. Ik dank je zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het winterkoninkje, dames en heren, neemt bijzondere maatregelen om haar nest te beschermen. Als de kuikens uit het ei komen, moeten ze eerst het juiste liedje zingen voordat de moeder ze accepteert. Hun nest wordt namelijk vaak gebruikt door de koekoek, die daar haar eieren dumpt. Kan het winterkoninkje niet gewoon een verschil zien tussen haar eigen kuikens en die van de koekoek? Is de vraag die we voorleggen aan Jip Lauwekooimans en die is stadsvogelkenner. Het winterkoninkje hoeft het verschil niet te zien. Omdat heel veel vers, uh, contact tussen vogels op basis van geluid gebeurt. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat het vrouwtje van de winterkoning op de struik zit. Waar onder het nest zit, waar haar jongen in zit. En dat ze roept en dat ze op basis van het geluid kan horen of het veilig is bij haar nest. Het is een hele interessante evolutionaire stap die hier gemaakt wordt. Want de koekoeken die het geluid niet kunnen namaken. Die zullen verhongeren en zullen zelf nooit groot worden en voor nageslacht zorgen. En de koekoeken die het geluid wel kunnen namaken, zullen groot worden... en zullen jongen krijgen, die dit ook kunnen. En dan zal vervolgens de evolutie weer een nieuwe stap uh, bedenken. Al het antwoord van Jip Lauwe-Kooijmans, stadsvogelkenner. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Diemen. En in Diemen is Marcel Dekker. Die hier in een grote loods omringd wordt door allerhande uitstallingen van technische beroepen. Het ruikt hier trouwens verschrikkelijk lekker naar hout. Danielle Roos, uitstallingen van beroepen, waar moeten we dan aan denken? Ja, uh, je kan hier zien wat timmermannen doen, elektrotechniciëns, uh, stratenmakers en installatietechnici. Uh, dat, uh, dat kan je hier allemaal zien in... in, in, in, ja, in, in hoekjes staat alles opgesteld waar straks 700 leerlingen, althans vandaag 150, en morgen en overmorgen ook weer tot vrijdag, zullen laten of zien of gaan kennismaken met al die beroepen. Ja, u bent van Jink, een organisatie die jongeren uit achterstandswijken eigenlijk op weg helpt naar een goede toekomst. Um, een van de organisatoren van de Techniekweek, zoals gezegd 700 leerlingen die zich dan daar ja, uh, op gaan oriënteren eigenlijk. Uh, wat wilt u ze dan gaan meegeven hier in deze hal? Nou, wat we ze willen laten zien is dat dit ook beroepen zijn waar je voor kan kiezen. Heel veel jongeren, en we hebben zo meteen tweede klasses uit het VMBO... die hebben helemaal nog geen beelden van wat beroepen zijn. Dat komt omdat hun ouders vaak wel werken, zeker in Amsterdam... is het vergelijkt met, met, met andere slechte gebieden in Nederland... maar dan wel vaak in beroepen uh, waarbij ze hun kinderen dus niet goed kunnen laten zien wat het allemaal is en wat er nog meer te koop is. Nou, wij brengen kinderen in allerlei programma's naar beroepen toe zodat ze kunnen zien wat het inhoudt. En vandaag en de rest van de week doen we dat voor de techniek. De techniek uh, is een beroepsgroep waar straks ontzettend veel mensen nodig zijn. Dus alle leerlingen die uh, nu nog niet weten wat ze willen maar wel een goede boterham willen, uh, die gaan vandaag kijken of ze het leuk vinden. Er ja, staan hier naast ons twee mensen die eigenlijk dat niet meer hoeven te horen dat er een goede boterham mee te verdienen is Hassan en Danny, uh, want jullie zien dat eigenlijk al, hè, dat er toekomst zit in de technische beroepen. Jazeker, daar hebben we ook voor gekozen. Uh, het gaat nu wat moeilijker, maar we weten dat het weer op zijn hoogtepunt gaat komen. En daar zijn we er klaar voor in principe. Hassan, uh, ja, technische beroepen die leiden eigenlijk een beetje aan een imagoprobleem. Vies, stinkend, met vuile handen thuiskomen, blauwe overal, dat soort dingen. Daar heb jij niks aan getrokken. je bent het gewoon gaan doen. Nee, ik vind het eerder uh, stoer dan uh, vies zijn. Dus, het uh, is een stoer aan, dan? Ja, met een uh, werkkleding lopen. Ze <laughs> zijn een beetje uh, ja, grof, vies. Imago-probleem, Daniel? Nee, geen probleem. Nee, nee. Heeft het een beetje met jouw afmeting te maken? <laughs> nou, misschien... Je bent groot en fors. Ja, ja, ja, ja. maar dat is ook het beeld... Uh... Hoe moet ik het zeggen? Ik persoonlijk trek me nergens van aan. Ik hou van het werk, ik wil timmeren. Ik wil met hout werken. En ik vind er niks vies aan, eigenlijk gezegd. Prachtige beroep gewoon. Prachtige beroep, ja. Danielen Roos, is vaak gezegd hè, dat technische uh, beroepen een imagoprobleem hebben. Dat probeert u eigenlijk tussen die oren uh, weg te halen. Hoe gaat u dat nou helemaal staan doen? Dat is heel lastig. Nou ja, dat begint erbij door kinderen of jongeren of leerlingen gewoon kennis te laten maken met wat het is. Heel veel... Leerlingen hebben helemaal geen idee wat het is. Die hebben van huis uit een beeld meegekregen van... ja, je kan beter een pak aan hebben en uh, schone handen hebben. En uh, heel veel jongeren die hebben tegelijkertijd helemaal niet door... dat ze dan ook de hele dag op een kantoor moeten zitten achter een computer. Terwijl hier zijn ze lekker met hun handen bezig. Ze hebben een echt een heel mooi vak, een mooi beroep. Dus door ze dat te laten zien gaan we uh, ja, proberen er in ieder geval voor te zorgen... dat dit een beroepsgroep is waar ze over na gaan denken. Wij doen dat overigens uh, met alle sectoren en alle beroepen... Die er zijn. In totaal gaan er per jaar meer dan 15.000 kinderen of leerlingen op stage in allerlei bedrijven en beroepen. Want Jink is er niet specifiek voor de techniek, maar in dit geval is het wel een specifieke week die erop gericht is. We lopen even naar de timmer of de hamertafel. Uh, Ten slotte, uh, laatste vraag, kort antwoord. Uh, het heeft consequenties voor de arbeidsmarkt hè, dat mensen toch eigenlijk dat, dat, beroep van, uh, ja, dat technische beroep laten liggen. Ja zeker, als je kijkt uh, naar de cijfers dan uh, zijn er over een paar jaar meer dan 170.000 vacatures voor dit soort beroepen. En als we die niet kunnen vervullen betekent dat onze economie daar echt ernstig onder gaat leiden. Uh, 40% uh, van, de, van de industrie is afhankelijk van maakindustrie. En daar hebben we gewoon mensen voor nodig die kunnen maken. Dus als we die niet hebben, dan hebben we wel een probleem. Nou, tenslotte toch maar eens kijken of ik zelf een beetje in staat ben... om een spijker in een stuk hout te slaan. Dan gaat hij mis. Ja, ga dat thuis maar eens uitleggen. Marcel Dekker. Straks in Litouwen worden nog steeds ex-KGB'ers ontmaskerd. Majest. Sorry. 2, 1, go! Deze dag, 2004. Je kon het overal in de wereld verwachten, maar niet hier. Dat is de reactie in het buitengebied van Liemde in Noord-Brabant... waar de afgelopen nacht een trainingskamp van de Koerdische verzetsbeweging PKK werd opgerold. Ja, deze dag in 2004 is er een grote politieoperatie in het Brabantse dorpje Liemde. Jan van Hommelen is daar op dat moment burgemeester. Hij wordt daags voor de actie ingelicht. Nou, mij werd verteld dat er een speciale politie inzet zou zijn eh, op die ochtend. En eigenlijk al eh, heel vroeg in de ochtend. En ik dacht, ik hoop dat het allemaal goed afloopt. Tussen vijf en zes uur vanmorgen viel de nationale recherche binnen bij kampeerboerderij De Musdonk. Daar waren op dat moment zeker 29 mensen aanwezig die allemaal werden gearresteerd. Ik heb er dus ooit in mijn eerste gemeente meegemaakt een illegale jeneverstokerij, om maar iets te noemen. Uh, maar dit was natuurlijk toch weer van heel andere aard. Deelnemers aan de opleiding kregen les in het plegen van aanslagen. Hoe maak je een bom en waar kun je die het beste plaatsen? Dat soort dingen. De cursussen werden opgedragen aan de martelaren van de PKK. Ik vond het wel een heel spannende aangelegenheid eh, om te zorgen dat, waar het mijn verantwoordelijkheid betrof, ook een beetje eh, in de goede richting zou gaan. Er zijn aanwijzingen dat de PKK-leden vanuit Liemte zouden afreizen naar het Midden-Oosten. Eerder aangehouden Koerden hadden hun opleiding in Brabant al afgerond. Hebt u de afgelopen weken iets bijzonders gezien in uw omgeving? Helemaal niks bijzonders gezien, echt niet. Ik ben vorige week hier nog langs gekomen en eh, ook langs de camping. Maar... Eh, Nee, niks bijzonders. Uh, echt niet. Ik herinner me dat het in elk geval een mistige ochtend was. Uh, het was uh, ook echt herfst. Het is een, uh, eigenlijk een landweg, een verharde landweg... waaraan de desbetreffende locatie ligt. Die was aan twee kanten afgezet door de politie. Maar het publiek stroomde dus toe. Eén van de buurtbewoners was pas nog op de boerderij geweest... om er fietsen te huren. Ik kwam uh, terecht bij een groep met ongeveer 30, 40 uh, mensen... met een Arabisch uiterlijk. Um, de leeftijd was uh, zo rond uh, tussen de 18 en 24. Het waren zowel jongens als meisjes. En um, er waren een aantal uh, wat oudere mannen van rond de 40, 45. Ze hadden gewone kleren aan, zagen er gewoon uit. Maar het was natuurlijk toch best een, uh, ja, een, een belangrijke mededeling... die tot en met carnaval in carnavalsoptochten heeft meegespeeld natuurlijk. Jan van Oppelen, burgemeester van Liemde. Op de dag in 2004 dat daar een grote politieoperatie plaatsvond. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Nu naar het CBS, want de verwachte cijfers over de export zijn inmiddels binnen. Senne Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zien ze eruit? De uitvoer is in september met 2% gegroeid. Dat is de derde maand op rij dat de uitvoer dus licht groeit, 2%. En dat is een indicator voor de economische groei normaal gesproken, de exportcijfers. Is dat in dit geval ook zo? Ja, de uitvoer is een belangrijke indicator voor de economische groei. En, en wat opvalt is dat nadat het in april, mei, juni een stevig groeicijfer was... dat er nu toch drie maanden op rij wat tegenvallende cijfers zijn. En wat dat betreft niet zo goed nieuws voor de Nederlandse industrie. Heeft dat te maken met de crisis in Europa nog? Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Wat je ziet is dat het producentenvertrouwen afneemt in Nederland, maar ook vooral in Duitsland. De Duitse industrie laat het steeds meer liggen. daalde in september met bijna 2% op jaarbasis. Dus ook Duitsland heeft nu echt last van de eurocrisis. En dat heeft dan ook weer zijn weerslag op, op onze industrie, omdat we veel exporteren naar Duitsland. Dus we groeien nog wel een heel klein beetje, maar dat is eigenlijk verwaarloosbaar, zegt u.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 is verschenen, maar al met voldoende problemen te maken heeft, zal ik maar zeggen. Ja, dit is, inderdaad, dit is nog eens uh, een extra probleem wat op, op hun afkomt. Sene Jansen van het CBS, dank voor deze snelle reactie. Gedaan, het is, uh, goedemorgen. Het is zeven uh, minuten voor tien, dames en heren. We gaan uh, naar de uh, uh, Baltische Staten, want het is al 22 jaar geleden... dat de Sovjet-veiligheidsdienst KGB werd ontmanteld... maar dat verleden houdt de gemoederen in Litouwen nog altijd bezig. En als een eu lidstaat, zoals u weet, op een lijst van voormalige KGB'ers... die onlangs naar buiten kwamen, staan opnieuw namen... van huidige politici en hoge functionarissen... En dat roept bij de Litouwers de vraag op of die nu wel te vertrouwen zijn. Peter Damkoer in Moskou, goedemorgen. Peter Damkoer. Hebben we contact met Peter Damkoer in Moskou? Peter. Ja, daar, ik, hoor, ik hoor geruis op de lijn. Dat is meestal het teken dat Moskou aan de lijn houdt. <lacht> goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wie zijn die bestuurs, of die huidige politici en oud-KGB'ers? Wat zijn dat voor mensen? Uh, gewoon Litouwse stervelingen. Dus is moet even terugkijken in de tijd... Uh... Eh, er was eh, natuurlijk een Sovjet-bezetting in Litouwen. En, en sommige mensen, ja, gedwongen, of vrij, niet echt vrijwillig, vaak gedwongen, eh, collaboreerden met de bezetter. Dat is, eh, dat is de, het gezichtspunt het, het van, de, van de rechtgeaarde Litouwer op, eh, op deze mensen. Maar vaak hadden deze mensen ook geen keuze. Hè. Het zijn niet mensen die zich, eh, zich hebben gestort in de armen van de KGB uit, uit volle overtuiging omdat ze zo graag het communistische bewind in Litouwen overwend wilde houden. Desalniettemin heeft dat KGB-verleden uh, een enorme invloed op de Litouwers van nu. Uh, weet jij als geen ander, want je bent wel eens in het voormalig hoofdkwartier van de KGB daar geweest. Ja, in de kelder van het hoofdkwartier, daar is het museum gericht. Dat, dat herinnert aan de onderdrukking en dat is zeer levensecht, dat, dat museum. De cellen zijn er nog allemaal en er zijn allemaal geluidseffecten. Als je door die, door die gangen, door die donkere gangen loopt, die schaars verlichte cellen inkijkt, dan hoor je op de achtergrond hoor je het gekerm en het geschreeuw van, van, van, van gevangenen die gemarteld worden. En de mensen die nu uh, verdacht worden van het lidmaatschap van die KGB... zijn dat nou ook mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan dat soort marteling? Nee, zeker niet. Het zijn voornamelijk toch informanten geweest... Die, uh, die gedwongen of niet gedwongen informatie hebben gegeven... over wat er op hun werkplek allemaal gezegd werd... over het, uh, het Sovjet-regime. Uh, Sovjet uh, en vrij... vrij eigenlijk vrij onschuldige zaken, maar ja. soms natuurlijk ook wel zaken die ertoe hebben geleid dat, uh, dat ze mensen in de problemen hebben gebracht. En dat uh, wel degelijk Litouwers uh, zijn afgevoerd naar de toch niet prettige Sovjet-werkkampen. In totaal in Litouwen hebben zo'n 300.000 mensen, maar op een bevolking van een paar miljoen is dat natuurlijk ongelooflijk veel, 300.000 mensen, mensen zijn gedeporteerd geweest of hebben uh, kortere of langere tijd in die, uh, die Gulag-kampen van de, van de Sovjet-tijd doorgebracht. Dat is dus dat is niet mis. Nee. En het heeft een enorme wond geslagen natuurlijk... in die, in die samenleving. En dat is ook de, de reden eigenlijk... dat het voorlopig niet goed komt... in de relatie tussen, tussen Litouwen en het grote Rusland. En hetzelfde geldt voor de andere twee Baltische landen natuurlijk. Ja, goed. Uh, even kijken naar de mensen die op dat lijstje staan. De directeur van de Litouwse gerechtelijke politie... een voormalig minister van Buitenlandse Zaken... die nu ambassadeur in Letland is. Uh, de, ja, dat zijn toch uh, uh, tamelijk prominente mensen. En ik kan me voorstellen dat ook buurlanden het niet heel prettig vinden als die mensen neem die ambassadeur in hun uh, uh, binnen hun landsgrenzen opereert. Ja, maar kijk even naar de leeftijd van die mensen. Trek daar een paar decennia af. Het waren natuurlijk jonge lui in de, in, de, in de opkomst van hun, van hun carrière... Die, waarin zich dat allemaal heeft afgespeeld. Het heeft zich natuurlijk afgespeeld in de zestige, in de zestige en zeventige jaren. Ja. Het, het regime was toen al toch een beetje krakenmikkig in die, in die landen. Dus vaak hadden mensen ook een beetje de instelling van... ach. Laat ik maar een beetje wat zeggen of laat ik maar een beetje dit doen. Laat ik maar een beetje meelopen. Soms opportunistisch, soms om mijn eigen carrière te redden. Maar niet echt uit, uit, grote overtuiging. Peter Damkoer vanuit Moskou, ik dank je zeer. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Logs, Twitter. kranten, Radio en televisie.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 Ga naar Dutchlies.nl en maak kans op een Volkswagen Up met 100% jubileumkorting. Dit is Radio 1.